De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. In de tweede uur van onze eerste jubileumuitzending... gaan we verder met het terugblikken op eerder gemaakte interviews. En nu gaat Piet ons meenemen naar het interview met Rudy Bennett... wordt is dus uitgezonden op 8 juni 2022. Maar eerst het nummer Why Don't You Take It?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 er gaat er een deur open daar in de zaal ja, en dan komt Little heen. Richard binnen. Ik, ik, ik, ik wil gaan staan, maar dat zal ik maar niet doen, dan hoor je het niet meer. Ja. En die kwam binnen in een solemnico jas. Ja. Heel groot was hij, vond het voor ons idee. Ja. Want hij Little Richard, een kleintje, maar ja. hij was dus groot. Ja. En hij kwam binnen met vuurspugende ogen. Ja. Zo komt hij nou. nou, we waren allemaal onder de indruk. Ja. En toen ging, toen ging hij repeteren en toen zei hij: uh, I don't want to play on those amplifiers.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 de hele Franse, ja, zoals voer Johnny met nog met Sylvie Vartan. die waren allemaal in, de, in, die, uh, in die artiesten foyer. Okay, Want die wilden yeah. Little Richard ontmoeten. Ja, voor voor hen ook allemaal het de groot yeah. deel natuurlijk. Yeah. Yeah. Ja, dat was heel bijzonder. In the Negroes fight for freedom. The slogans they cry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 Oh, Lord, let the good times come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 no no Zal ik doorgaan? Ik heb nog een leuk fragment van, Ru van uh, Rudy Bennett, op een gegeven moment. Uh... Uh, dat moet je hem ook nageven, zonder op te scheppen. Hij heeft het over de kwaliteiten van Robbie van Leeuwen. Ja. Mm -hmm, yeah. En uh, nog even als weetje, de eerste single van de Motions... die was in, die was in december 64, geschreven door Robbie van Leeuwen. En die, uh, dat plaatje werd door Joost en draaier... Uh, dat had je af en toe, dat je zo'n uh, goodwill had van een, van een dj. Je werd, je werd één week in de top 40 gezet... Op nummer 39, maar oké, okay, stond in de top 40. Okay. En daarmee was The Motions de eerste Nederlandse beatgroep... die in de hitparade belandde. En Rudy vertelt in een volgend fragment... hoe hij uh, Robbie van Leeuwen eigenlijk uh, bij de band haalt, bij zijn band. Okay. En, uh, en, en, en vervolgens haalt Robbie van Leeuwen de drummer, Sieb Warner, okay. bij de band. Ik moest een beetje denken aan... Uh, de Beatles. Ja. The Beatles. McCartney ja, haalde... Ja. Paul McCartney haalde George bij de band. Ja. En George... Die Alde haalde Ringo. Ringo bij de band. Ja, ja, was, ja. uh, uh, lees Mark Lewis en maar op na. Dat is eigenlijk wel leuk. Maar praten we uh, dan over de motions? Over de motions. Oké. Okay. Ja, over de motions. Dus is echt door uh, Rudy Bennett opgericht wel? Uh, ja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 To a dream. I say, she's walking away from what we've seen. What can I do still? I En voor zijn derde interview gaat Piet ons alles vertellen over het interview met Henk Hofsteden van De Nits. Dat is uitgezonden op 24 november 2021. En we beginnen met het nummer Nessio.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 in je boek uh, dat je al acht jaar geleefd hebt en bent begonnen. Ja, ik speelde, ik speelde uh, in, in in de buurt, eh, de amsterdam O speelde ja? ik er uh, was een gitaarclub. In het, uh, in het clubgebouw Frankendaal. En daar leerde je gitaar spelen. Ja. En daar oefende uh, Rob De Nijs en de Lords en de, de ja? Maskers. Wat te gek. Ja, om de hoek. Ja. En, uh, dat dat ja. was wel, dat was de, de cultuur van. van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 Vanuit de, de allerkleinste landkaart die je. Wat is de, dat is je, je buurt waar ja, uh, je woont. Je muziek maken en je teksten schrijven en observeren. Ja. En noteren. Ik was born in een valley of fricks. Waar de rivier hoog above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 In the Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains It's a coin with the head of the Queen of the Dutch mountains. Mountain. Mountains. Then a man on the back of a cow. He was looking for the wind, but he didn't know how. I said, Follow the cloud that looks like a sheep in the Dutch mountains. Ja, ik heb een heel mooi fragment, uh, dat is dan aan het laatste. Wat geniaal vind ik als Henk, Henk Hofstede hier Ray Davis noemt. Okay. Uh, als het gaat over het verschil tussen twee, in mijn ogen, hele grote composities. Hè? En waar Ray Davis het bijvoorbeeld wint van Paul McCartney. Uh, het is eigenlijk uh, ja, heel gewoon verbazingwekkend dat Henk Hofstede hier verwoordt wat ik ook vond en vind, namelijk dat Waterloo Sunset... kennen we allemaal, oh ja. Ja. Uh, gewoon een hele bijzondere compositie is. Ja. Meer dan gewoon een, een, een mooie melodie, maar het raakt echt iets... over uh, twee mensen die elkaar daar ontmoeten, in, uh, boven de Theems waarschijnlijk. Um, uh, het raakt mij aan hele grote poëzie. Als je Dylan okay. grote poëzie yeah. noemt, en daar dat, ben ik het de helemaal is, mee eens... Yeah. dan is dit ook. Het mooie is... Uh,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 and some kids everybody had some good times and then again it's time to quit alone again i lost those happy years of love again now i cry my lonely tears again i have to find another home i have to walk up through the door again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 X now Feel like a different kind of man My destination is uncertain Alone again I may be wise You're sure I'm seven. And I have to realize What I learned still doesn't matter I have to start a brand new life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 De grootste beleving die ik dan heb. Verder heeft het weinig invloed op mijn leven, denk ik. Ja, ik vind het wel leuk dat ik dat uh, geschreven heb. En dat, dat het iets uitdrukt wat ik wel meen. per nou ja, toeval, maar je gaat waarschijnlijk toch zitten. En je denkt, ik ga nu eens uh, die ervaring op papier zetten. Nee, nee, zo, nee, nee, nee dat is heel gek. Zo weet ik het niet. Ook, We, ook een nummer wat ik geschreven heb, Brooks and Berries. Die woorden duiken dan bij me op. ik denk, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja, want langzamerhand, uh, Brooks Berry, Sunshine Rules. Weet je, nou, dan uh, rolt het door. Ja. En hoe zijn de malti eigenlijk bij elkaar gekomen? Ik heb gegeven over ja, dacht. Ja, het is echt wel leuk om uh, weer muziek te maken. Dan laat ik weer eens contact uh, opnemen met Rob. Oké. Okay. En mijn idee was, ik schrijf de teksten en Rob schrijft de muziek. Want het is wel zo dat ik Rob altijd...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 fenomeen. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat Rob. Met ik ging daar wat mee verder en voegde daar uh, bridges hè, dus dat je, Tuurlijk, ja, ja. Uh, aan toe. Ging dat nummer dan verder ontwikkelen. Dat, dat, daar hadden we een hele goede uh, klik in. Uh, ja, ja, ja. Ik vond het heerlijk als uh, Rick met teksten kwam en met een soort grondmelodie en dat ik daar dan uh, dat verder kon uitwerken. Yes. Ja. Vond ik fantastisch. Omdat, omdat, dat, dat heb ik ook altijd als ideaal gezien om, uh, ja. om, om daarmee verder te werken. Ja. En het, en, het, ja. Als ik de vergelijking mag maken, wij waren een soort Lennon en McCartney. Hè? <laughs> mag, Rob was McCartney, ik was Lennon. Ja. Zo ja. was toch ongeveer de rol denk ik. Ja. ja, als je het heel.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 gewoon ongedwongen dat ook te doen. Hè? Niet, ja. niet afhankelijk van, uh, van, van, nee. van... van kritiek of zo. Of dat, nee, dat, dat er... Nee, het was. We hadden toch een bepaalde leeftijd bereikt. Dat we het idee hadden... we ons niet meer te bewijzen. We doen wat we leuk vinden. We doen gewoon wat we leuk vinden, ja. Dat zou ik dus iedereen aanraden... Ja. om de dingen te doen. Ja. Kijk, als je je hele leven lang werkt... dat is toch...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 in the morning, Golden Violet in August Seagulls and rabbits Wandering in the land See my love in heavy shade Of mist above and bring more. country of Malpé Malpé It's the country of Malpé Riding on my bike Sitting side by side Floating on the breeze Feeling machete Drinking good wine to love a fate and having some toss Sitting round a fireplace with some French rosies Malpé, Malpé, it's the country of Malpé. Een zoektocht naar de wortels van de nederop.